Zo dadelijk kunt u luisteren naar een weinig bekend hoorspel van Bertolt Brecht, de Oceaanvlucht, in een vertaling van hans Andreas. Brecht schreef dit spel in 1928 en 1929. Het heette oorspronkelijk de Lindbergvlucht, naar de befaamde oceaanvlucht van de piloot Lindberg. Toen de zuid duitse Rundfunk in december 1949 aan Brecht om toestemming vroeg voor uitzending, gaf hij deze op voorwaarde dat de naam Lindberg uit het spel geschrapt zou worden. Zoals u bekend, Aldus Brecht, in een brief, heeft Lindberg met de nazi's nauw betrekkingen onderhouden. Wie kent niet zijn toenmalige enthousiaste mededeling over de onoverwinnelijkheid van de nazi-luchtvloot. Ook heeft Lindberg in de Verenigde Staten als fascist een rol gespeeld. In mijn hoorspel moet daarom de titel gewijzigd worden in De Oceaanvlucht, Aldus Brecht. Hij schreef ook een proloog voor het spel dat Aldus luidt. Er volgt nu... Een verslag over de eerste oceaanvlucht, in mei 1927. Een jonge man volbracht hem. Het hongerige water, storm en ijs werden door hem onderworpen. Toch schrappen wij zijn naam, want vrij boven de wilde wateren verdronk hij in het moeraster bewoonde wereld. Storm en ijs overwon hij, burgers overwonnen hem. Na jaren van roem en rijkdom leerde hij het fascistentuig te vliegen met dodelijke bommen. Daarom schrappen wij zijn naam, niet na te hebben verkondigd, geen helder gedichten voor onderdrukkers, bezaten zij moed en kennis. Een biograaf heeft onthuld dat Brecht iedere dag een hoofdstuk uit de Bijbel las. Het kennen van de Bijbelse taal is in ieder geval in zijn stijl te bemerken. De verkondiging van diezelfde Bijbel is echter aan hem voorbij gegaan. Dat blijkt uit een korte passage uit het nu volgende spel De Oceaanvlucht. Waar er sprake is van een dialoog tussen christendom en marxisme, lijkt ons dit hoorspel een interessant discussiestuk. De Oceaanvlucht. Een hoorspel geschreven door Bertolt Brecht en vertaald door Hans Andreas. Uitnodiging aan iedereen. De volksgemeenschap vraagt u, herhaal de eerste vlucht over de oceaan door het gemeenschappelijk zingen van de noten en het lezen van de tekst. Hier is het vliegtuig. Klim erin. Daar gins in Europa verwacht men je en wenkt de roem je. De vliegers. Ik klim in het toestel. De Amerikaanse kranten roemen de lichtzinnigheid der vliegers. Is het waar wat men zegt, dat je alleen maar een strohoed bij je had, en zo als een dwaas in je machine klom? En met dat oude stuk blik wil je over de Atlantische Oceaan, zonder een navigator voor de koers, zonder kompas en zonder water. De vliegers stellen zich voor. Het vertrek van New York voor hun vlucht naar Europa. Mijn naam doet niets ter zake ik ben 25 jaar oud. Mijn grootvader was een Zweed. Ik ben Amerikaan. Ik heb zelf mijn machine uitgezocht. Hij vliegt 210 kilometer per uur. Hij heet de Spirit of St. Louis. De Ryan vliegtuigfabrieken in San Diego hebben hem in 60 dagen gebouwd. En 60 dagen lang was ik erbij. En 60 dagen lang heb ik op landkaarten, zeekaarten mijn vlucht uitgestippeld. Ik vlieg alleen... In plaats van een tweede man neem ik meer benzine mee. Ik vlieg zonder radio. Ik vlieg met het beste kompas. Ik heb drie dagen op gunstig weer gewacht. Maar de weerberichten waren slecht en worden nog slechter. Mist boven de kust en storm boven de oceaan. Maar ik wacht nu niet langer. Ik stijg nu op. Ik waag het. Ik heb bij me. Twee elektrische lampen, één rol kabeltouw, één rol duntouw, één jachtmes, vier rode fakkels in rubberbuizen verzegeld, één waterdicht doosje met lucifers, één grote naald, één grote bus water en een veldfles water. Vijf noodrantsoenen, conserven van het Amerikaanse leger, elk voldoende voor één dag, maar als het moet langer. Eén houweel, één zaag, één rubberboot. Nu vlieg ik. Twintig jaar geleden werd die killer van Blerio gehuldigd omdat hij dertig armzalige kilometertjes zee had overgevlogen. Ik vlieg er drieduizend over zee. De stad New York roept de schepen op. Niet aankom, ziet niemand me ooit meer. Het schip. Hier de Empress of Scotland, 24 graden 24 minuten noorderbreedte, 34 graden 78 minuten westerlengte. Wij hoorden enige tijd geleden boven ons in de lucht motorgeronk. Tamelijk hoog, maar door de mist konden wij niets onderscheiden. Het is mogelijk dat dit uw man was in zijn vliegtuig, de Spirit of St. Louis. Geen schip te zien. En nu komt de mist. De vliegers hebben gedurende bijna hun hele vlucht met mist te kampen. Ik ben de mist. En wie zee kiest moet altijd rekening met me houden. In duizend jaar heeft men nog nooit iemand gezien die rond wil vliegen hoog in de lucht. Wie ben jij eigenlijk? Maar wij zullen ervoor zorgen dat het voor altijd uit is met dat gevlieg. Ik ben de mist. Ga terug. Teruggaan, zeg je. Daar moet ik eens goed over denken. Wanneer je nog dichter wordt, ga ik misschien wel terug. Want zonder ook maar het minste zicht vecht ik niet door... Blind in het blinde, zo gek ben ik niet. Maar nu keer ik nog niet om. Nu doe je nog flink, omdat je me niet goed genoeg kent. Nu zie je nog iets van water onder je, en je weet wat rechts is en wat links is. Maar wacht nog maar eens, één nacht en een dag, zonder dat je water ziet. En ook de lucht niet, en je stuurknuppel niet, en je kompas niet. Word maar eens wat ouder, dan zul je weten wie ik ben. Ik ben de mist. Zeven mannen hebben in San Diego mijn machine gebouwd uit een paar meter stalen buis. En vaak 24 uur zonder pauze. Wat zij hebben gemaakt, moet voor mij genoeg zijn. Zij hebben gewerkt. Ik zet het werk voort. Ik ben niet alleen. Wij vliegen hier met z'n achter. Nu ben je 25 jaar en niet gauw bang. Maar als je 25 jaar en één nacht en één dag oud bent... Dan zul je het wel een beetje benauwder hebben. Overmorgen en nog duizend jaren zal er hier water zijn en lucht en mis. Maar jij zult er niet zijn. Tot nog toe was het dag. Nu komt de nacht. Ik vecht al tien uur lang tegen een man die rondvliegt in de lucht. Iets wat men in geen duizend jaar ooit heeft gezien. Ik kan hem niet omlaag dwingen. Sneeuwstorm, neem jij hem over. Nu kom jij, sneeuwstorm. S'nachts woedde een sneeuwstorm. Al een uur zit er een man in een vliegtuig in mij. En soms hoog boven me, soms laag over het water. Al een uur lang gooi ik hem tegen het water en tegen de hemel aan. Hij kan zich nergens aan vastklampen, maar hij valt niet. Hij daalt naar boven en hij stijgt naar beneden. Hij is zwakker dan een boom aan de kust, krachteloos als een blad los van de tak. Maar hij valt niet. Al urenlang ziet die man de maan niet, zijn eigen hand niet. Maar hij valt niet. Ik heb zijn toestel dik met ijs bedekt zodat het zwaar wordt en hem omlaag trekt. Maar het ijs brokkelt eraf en hij valt niet. Het gaat niet meer. Nog even en ik val in zee. Wie had gedacht dat je hier ook nog ijs hebt? Ik vloog op 3000 meter hoogte en drie meter boven het water. Maar overal de sneeuwstorm en ijs en mist. Hoe kwam ik ooit zo dwaas om de lucht in te gaan? Nu ben ik bang om te sterven. Nu val ik. Vier dagen voor mij zijn er twee mannen precies als ik over zee gaan vliegen. En het grote water heeft ze opgeslokt. En mij verzwelgt het straks ook. Slaap. Slaap, Charlie. De verschrikkelijke nacht is voorbij. De storm is uitgewoord. Slaap, Charlie. De wind draagt je toch. De wind doet helemaal niets voor me. Water en lucht zijn mijn vijanden en ik ben hun vijand. Buig je toch een paar seconden boven je stuurknuppel voorover. Sluit je ogen maar even. Je hand waakt wel voor je. Vaak 24 uur zonder pauze. ...hebben mijn kameraden in San Diego aan mijn machine gebouwd. Laat mij ze waard zijn. Ik mag niet slapen. Het is nog ver. Rust wat uit. Denk aan de velden van Missouri. Aan de rivier. En het huis waar je thuis bent. Ik ben niet moe. Ideologie. Velen zeggen, de tijd is oud. Maar ik heb altijd geweten, dit is een nieuwe tijd. Ik zeg u, niet vanzelf tornen nu al twintig jaren huizen als rotsgebergte omhoog. Velen trekken ieder jaar hoopvol naar de steden. En op de lachende continenten vertelt men elkaar, de grote gevreesde oceaan is maar een vingerkommetje water. Ik vlieg nu als eerste over de oceaan, maar ik weet zeker... Morgen al zult u lachen over mijn vlucht. Maar het is een gevecht tegen het primitieve. Een krachtsinspanning om de planeet te verbeteren. Zoals ook de dialectische economie de wereld radicaal veranderen zou. Want laat ons nu de natuur bestrijden totdat wij zelf natuurlijk zijn geworden. Wij en onze techniek, wij zijn nog niet natuurlijk. Wij en onze techniek zijn primitief. De stoomboten voeren de zeilschepen voorbij die zelf de geroeide schepen achter zich lieten. Ik laat de stoomschepen achter me, onder me, in de strijd tegen het primitieve. Zo bestrijd ik de natuur en mijzelf. Wat ik ook ben en in welke dwaasheden ik ook geloof, wanneer ik vlieg, ben ik een waarachtig atheïst. Tienduizend jaren lang ontstond waar de wateren donker werden aan de hemel tussen licht en schemering door niets verhinderd, God. En evenzo, boven de gebergte waar het ijs vandaan kwam, ontdekte de onwetenden hun door niets aantoonbare God. En evenzo kwam hij in een zandstorm in de woestijn, en in de steden werd hij geschapen uit de wanorde van de klassenmaatschappij. Want er zijn twee soorten mensen, de uitbuiters en de onwetenden. Maar de revolutie zal met God afrekenen. Want leg wegen aan door de gebergte en hij zal verdwijnen. Rivieren verdrijven hem uit de woestijn. Het licht laat leeg te zien en verjaagt hem onmiddellijk. Neem daarom deel aan de strijd tegen het primitieve. Het afrekenen met het hiernamaals en met iedere god waar hij ook opduikt. Onder de steeds scherpere ogen der microscopen sterft hij. Door de steeds betere vliegmachines wordt hij verdreven uit de lucht... De grote schoonmaak in de steden, de vernietiging van armoede en ellende, doen hem vervagen en jagen hem terug in de eerste duizend jaren van onze geschiedenis. Maar altijd nog heerst in de steeds modernere steden de wanorde, die voortkomt uit onwetendheid en die op God zelf lijkt. Maar de machines en de arbeiders zullen haar bestrijden. En ook, zeg ik u, neem deel aan de strijd tegen het primitieve. water. Nu komt het water weer dichterbij. Ik moet hoger. De wind drukt me omlaag. Zo gaat het beter. Maar wat is dat? Hij stuurt niet meer recht. Er zit iets verkeerd. Is dat een geruis in de motor? Nu gaat hij weer omlaag. Ho! Oh. Mijn god. Bijna had het ons nog te pakken. Alle Amerikaanse kranten spraken steeds weer hun vertrouwen uit in het geluk van de vliegers. Heel Amerika gelooft dat de oceaanvlucht van Captain die en die zal slagen. Ondanks de slechte weerberichten en de gebrekkige staat van het zeer lichte vliegtuig. Gelooft iedereen in de Staten dat hij het zal halen. Nooit, zo schrijft een krant, werd een landgenoot zo voor een geluksvogel aangezien. Wanneer hij over zee vliegt, trekken alle stormen zich terug. Of trekken de stormen zich niet terug? Houdt de motor het toch vol? Of houdt de motor het niet vol? Geeft de vlieger het niet op? Of geeft hij het op, de vlieger? Geeft zijn geluk het niet op? En daarom geloven wij dat onze geluksvogel het zal halen. De gedachten van de geluksvogel. Twee continenten, twee continenten wachten op me. Ik moet het halen. Maar op wie wachten ze eigenlijk? Geef niet. Zelfs hij op wie ze niet wachten moet het halen. Moedig zijn is niets, maar het halen, dat is alles. Wie over de oceaan gaat vliegen en verzuipt is een vervloekte idioot, want waar water is verzuip je, dus moet ik het halen. De wind drukt me omlaag en de mist maakt de machine onbestuurbaar, maar ik moet het halen. Het is waar, mijn machine is gammel en gammel voelt een kop, maar ze verwachten me ergens en ze zeggen, die haalt het, dus moet ik het halen. Zo vliegen zij, schreven de Franse kranten met stormweer boven zich, de zee rondom... En onderzicht de schaduw van het vliegtuigje. Al meer dan 24 uur vliegt een man op ons vasteland af. Als hij het haalt, zal er een punt aan de hemel verschijnen. En groter worden. En een vliegtuig zijn. En dalen en landen. En op de weide zal er een man uitklimmen. We zullen hem herkennen van de krantenfoto die uit zijn land voor hem uitkwam. Maar wij vrezen dat hij niet komt. De storm zal hem in zee werpen. Zijn motor zal het begeven. Hij zelf zal de weg naar ons niet vinden. Daarom geloven wij dat wij hem nooit zullen zien. Het gesprek van de vliegers met hun motor. Nu is het niet ver meer. Nu moeten wij nog even doorzetten, wij tweeën. Heb je nog genoeg olie? Genoeg benzine, denk je? Heb je het kool genoeg? Gaat het goed met je? Het ijs dat op je woog is helemaal verdwenen. De mist, dat is mijn zaak. Jij doet je werk. Je moet alleen maar draaien. Herinner je Thuis in St. Louis zijn we beide langer in de lucht geweest. Het is nu niet ver meer. Nu komt Ierland al. Daarna Parijs. Zullen we het klaarspelen? Bij tweeën? Eindelijk ontdekken de vliegers niet ver van Schotland vissersboten. Daar zijn vissersboten. Die weten waar hun eiland is. Hallo, waar is Engeland? Dat klinkt geroep. Luister. Wat is dat? Hoor, een geronk. Een soort van geronk in de lucht. Wat is dat daar in de lucht? Hallo! Waar is Engeland? Kijk, daar vliegt zo'n nieuwerwets ding. Dat is een vliegtuig. Hoe kan dat nou, een vliegtuig? Hoe kan zo'n ding dat van touwtjes, stukken linnen en ijzer aan elkaar hangen over de oceaan vliegen? Zelfs een gek ging daar niet in zitten. Zoiets valt toch meteen in zee. Alleen de wind al scheurde het aan flarden. En wie hield het zo lang uit aan het stuur? Hallo, waar is Engeland? Kijk dan tenminste. Ik hoef niet te kijken als het toch niet kan bestaan. Nu is hij weg. Ik weet ook niet hoe het kan. Maar het was er. Op het vliegveld Le Bourget bij Parijs wacht de 21 mei 1927, s'avonds omstreeks 10 uur, een enorme menigte op de Amerikaanse vliegers. Daar komt hij. Aan de hemel verschijnt een punt. Die groter wordt. Het is een vliegtuig. Het daalt. Het land. Op de weide komt er een man uit. En nu herkennen wij hem. Dat is de vlieger. Geen storm heeft hem verzwolgen evenmin als het water. Zijn motor heeft het niet begeven. Hij heeft de weg naar ons gevonden. Hij heeft het gehaald. Aankomst van de vliegers op Le Bourget bij Parijs. Ik ben die en die. Alsjeblieft, draag me naar een donkere hangar. Niemand hoeft te zien hoe uitgeput ik ben. Maar laat mijn kameraden in de Ryan-fabrieken in San Diego weten dat hun werk prima was. Onze motor heeft het volgehouden. Hun werk was zonder fouten. Verslag over het nog niet bereikte. In de tijd dat de mensheid zichzelf bewust ging worden, hebben wij van hout, ijzer en glas wagens gemaakt die door de lucht konden vliegen. Met een snelheid, het dubbele van die van een orkaan. En wel was onze motor sterker dan honderd paarden, maar kleiner dan één enkel paard. Duizend jaren lang viel alles van boven naar beneden, behalve de vogels. Zelfs op de oudste gesteenten vonden wij geen tekening van de een of andere mens die door de lucht vloog. Maar wij stegen boven onszelf uit. Tegen het einde van de tweede duizend jaar van onze tijdrekening verhief zich onze stalen eenvoud en liet zien wat mogelijk was. Zonder ons te doen vergeten, het nog niet bereikte. Daaraan wijden wij dit verslag. geluisterd naar de Oceaanvlucht, een hoerspel van Bertolt Brecht in de vertaling van Hans Andreas. De rolverdeling was als volgt. Spreker Hans Kassenbarg, vlieger Hans Vierman, Amerika Bert Dijkstra, Europa Hans Kassenbarg, New York Frans Somers, het schip Kees van Ooyen, de mist Nelsnel, de sneeuwstorm Bert van der Linden, de slaap Joke Hagelen en de visser Tony Foletta. De regie had Wim Paul.